dikte de Hark met het NOS-journaal. De ledenraad van Ajax, er is er inclusief Johan Cruijff, is gevraagd om hun zetel ter beschikking te stellen. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Cruijff en de andere leden van de Raad van Commissarissen. De ledenraad benoemde gisteravond ook een nieuw interim bestuur. In Noord-Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens Israël werd een aantal gebouwen beschadigd. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Israël heeft de Libanese regering gewaarschuwd dat het de plicht heeft om dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon. De eerste dag van de parlementsverkiezing in Egypte is betrekkelijk vreedzaam verlopen. Egyptenaren konden op sommige plekken tot middernacht stemmen. Omdat er later op de dag nog lange, altijd, altijd lange rijen stonden, bleven een aantal stembureaus langer open. Ook vandaag kan er in Cairo, Alexandrië en zeven provincies worden gestemd. In andere provincies wordt later gestemd. De Slovaakse regering heeft door een protestactie van artsen in 15 staatsziekenhuizen de noodtoestand uitgeroepen. Groot deel van de artsen dreigt volgende maand hun baan op te zeggen als ze niet meer salaris krijgen. Er is een verhoging van 300 euro geboden, maar de bonden eisen 700 euro. Nu de noodtoestand is afgekondigd, zijn de artsen verplicht om aan het werk te blijven, anders krijgen ze een boete of een celstraf. In Gorleben is gisteravond laat na vijf dagen het omstreden kerntransport aangekomen. Het is het langstdurende en duurste kerntransport naar de Noord-Duitse plaats uit de geschiedenis geworden. De trein met 13 vaten was woensdag uit La Hake in Frankrijk vertrokken en werd een aantal keren gehinderd door blokkades. Het weer in bewolkt en het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Aan de kust staat een harde tot stormachtige westenwind met in de avond kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A12 Utrecht Arnhem tussen knopend Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Breda tussen knopend Klaverpolder en Breda. A67 Venlo-Eindhoven tussen Venlo en Eindhoven. Tot zover de verkeersinformatie.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 In of yours like brown Ritme van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 Ja, Let's play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 Welke stijger komt een leer van Palmyas of Jeruzalem?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 op elke stijger klonk een Van Paglia, Jeruzalem En het geraken van machines door, Klonk in de convectie Een mooi meisje spoel. Dromen Dromend van de prins van Weet ik veel Die ze zou ontvoeren Naar zijn luchtkasteel Hilvers en drie stond nog niet, Maar ieder